Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Zeeland heeft de politie vanochtend invallen gedaan in tientallen bedrijven en huizen. Dat is het gevolg van een groot onderzoek naar cocaïnehandel. Er zijn negen mensen aangehouden. De meeste invallen waren in het havengebied van Vlissingen. De politie is vooral op zoek naar informatie over het netwerk achter de drugshandel. Bij de actie zijn in totaal zo'n 400 agenten betrokken. In Hongkong zijn al tientallen mensen gearresteerd... op basis van de Chinese Veiligheidswet die gisteren is aangenomen. Een van de arrestanten droeg een pro onafhankelijkheidsvlag De nieuwe wet verbiedt het streven naar afscheiding van China. Vrouwen die mogelijk het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik... door de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein... kunnen aanspraak maken op smartengeld. Daarvoor komt een speciaal fonds met daarin 17 miljoen euro. Dat is de uitkomst van een schikking in twee zaken rond Weinstein. In Alkmaar is er brand in een ondergrondse parkeergarage. Het vuur is rond half zeven vanochtend in de Singelgarage begonnen. Die garage ligt aan de rand van het centrum van Alkmaar en is dicht bij een ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio staan veel auto's in brand. Ook zijn ontploffingen te horen van autobanden die klappen door de hitte. Omwonenden hebben een NL-alert gekregen met het advies ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook. Amerikaanse toeristen zijn toch niet welkom op Sint Maarten. Het eiland zou vandaag weer opengaan voor vakantiegangers uit de VS. Maar dat is vanwege de forse stijging van het aantal coronabesmettingen in de VS nu met twee weken uitgesteld. Toeristen uit Canada en Europa zijn wel weer welkom op Sint Maarten. Het weer nog, het is bewolkt en vooral in het zuiden van het land valt regen. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droog, vaker droog tenminste, met af en toe zon, maar verspreid kan er nog een buitje vallen. Door ongeveer 20 graden dan en de komende dagen blijft het ook vrij regenachtig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Wat ben je stil, waar denk je aan? Oh no! Ja, zeker. Dat was de onvermijdelijke Hardy Jekkers toen nog in het, uh, de band Klein Orkest en Laat Mij Maar Alleen. Het is uh, vandaag uh, woensdag 1 juli, uh, een uh, nieuwe zomermaand. Maar goed, uh, het is ook wel het uh, laatste wapenfeit uh, van gisteren wat betreft de gemeenteraad. Want uh, die uh, hebben uh, gisteren een laatste raadsvergadering uh, gehad voor de, uh, de zomervakantie. Want die is nu ingegaan. Maar de wethouders kunnen sowieso niet met vakantie, want... David Molenburg heeft de afgelopen twee weken op, uh, ja, op het dorp uh, gepast. Zou ik bijna willen zeggen. Maar goed, uh, hij zal wel blij zijn dat er in ieder geval nu weer drie wethouders uh, erbij zijn. En één liep er al een beetje al uh, dat, uh, door te schemeren... dat hij uh, waarschijnlijk ook uh, zeker in dit uh, dorp uh, zal blijven. Afgezien dat hij van een paar dagen misschien nog eventjes uh, weggaat. Maar... Gert-Jan Bluis, die zal waarschijnlijk hier gewoon de hele zomer gewoon actief zijn. Dus, dus die heeft min of meer toegezegd dat hij dat hier gewoon blijft in Zandvoort. Nou, dat schept natuurlijk de bepaalde verwachtingen die er zijn gewekt. En afgelopen zaterdag werden daar eigenlijk al gesprekken... en toespelende gesprekken gemaakt door Ben Zonneveld. Tenminste, hij was wel erg kritisch ten aanzien van het akkoord. Maar dat hoort hier ook te zijn... Want dat is tenslotte ook onze rol. Uh, en een van de gesprekken die hij voerde was met, uh, nou ja, Maike Koper. En die is van de Partij van de Arbeid. En dat ging natuurlijk ook over het coalitieakkoord. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Zonneveld. Alles gezond? Alles gezond, dank u wel. Mooi. Um, nieuw coalitieakkoord, ook u bent daarbij betrokken als uh, ja. uh, partij. Um,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 gesprekken, Maar uiteindelijk wel met een resultaat waardoor ik hoop en verwacht dat we een heel stabiel constructief bestuurverstand wordt. Krijgen we daardoor dan ook in de raadszaal misschien wat meer discussie in plaats van het neerleggen van meningen en vervolgens roepen wij gaan niet mee met dit of niet mee met dat?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 beloven dat ik even beter oplet. let. Moet uh, die telefoon even omdraaien. Maar goed, uh, dan zit er gewoon uh, twee seconden wit op de radio. Ik denk gebeurt er nog wat? Ja, dan moet ik hem zelf wel aanzetten. Um, het eerste deel van het uh, gesprek uh, wat Ben Zonneveld afgelopen zaterdag had uh, met Markekopen, ging onder andere over de bestuurstijl. En uh, waarin uh, uh, ja, de fractievoorzitter van uh, de Partij van de Arbeid ook uh, zegt van. Ja, het is ook zo dat het meer op de inhoud mag gaan. En niet zeggen, ik heb gelijk en jij niet. Dat, dat is wat, wat, wat eigenlijk min of meer aan de orde is gesteld. Meer, in, meer op de inhoud zakelijk zijn. En minder in het eigen gelijk blijven hangen. Dat is in het kort de strekking van het verhaal. En dus gaat het gesprek verder. Bij het onderhandelen in de afgelopen drie weken... zijn natuurlijk allerlei standpunten gediscussieerd... Ja.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 have me waiting by the bar until you're done with your ship i'm sure you wanna leave it like it is i'm just a bed you can come to another pair of lips to kiss do you ever fall in love will you ever say what you're thinking of are you always this tough Fall in love I'm a number on your screen I'm a snake in your TV High and low, see me go The extra in your woman's show I'm sure you wanna leave Just like it is Have me waiting by the bar Until you're done with the shift I'm sure you wanna leave Nou, het is echt uh, vandaag uh, ruimbaan uh, voor uh, de onderstroom van Nederland. muzikale onderstroom van Nederland. Uh, eerst uh, was daar tussenin uh, het uh, derde gedeelte en het tweede gedeelte Donata te horen met uh, You're Invincible. En daarachter uh, in het slotstuk uh, met uh, Maaike Koper was een uh, one-man-show van Sam en Julia te horen. Weer terug naar de actualiteit, want Jelmer, uh, goedemorgen, want er valt veel te bespreken, denk ik. Uh, ja, ik heb weer uh, een aantal dingen klaarstaan uh, uit de regio, maar zeker ook uit Zandvoort. Dus... Ik zou zeggen, brand los. Okay. Ja, zeker. Uh, op uh, dinsdag 13, uh, 30 juni is tijdens de raadsvergadering uh, de drie wethouders voor de gemeente Zandvoort geïnstalleerd: uh, Ellen Verheij namens de VVD, Raymond van Haafde voor de D66 en gert Bluis voor het CDA. Uh, Raymond van Haafde is zoals bekend de nieuwe wethouder namens D66, en gert Bluis en Ellen Verheij zijn opnieuw geïnstalleerd. Het college van burgemeester en wethouders is hiermee compleet. En het college zal de resterende bestuursperiode uh, uitvoering gaan geven aan het coalitieakkoord... ...samensterk door de crisis, die afgelopen vrijdag is ondertekend en ook gepresenteerd... ...door de coalitiepartijen VVD, D66, CDA, Partij van de Arbeid en Gemeentebelangen-Zandvoort. De meerderheid van de gemeenteraad keurde het nieuwe coalitieakkoord goed. Ook oppositiepartij GroenLinks stemde voor oudere partij Zandvoort en de PVV waren tegen het akkoord. Um, deze vergadering was de laatste voor het zomerreces en de eerstvolgende vindt plaats in september. Uh, wat nog even goed is om te noemen, is dat aanstaande zaterdag 4 juli de nieuwe wethouder van Haften te gast is bij ons radioprogramma Goede Zandvoort tussen 11 en 1. Uh, verder werd gisteren in de raadsvergadering ook het lachgasverbod besproken. Uh, de politiek in Zandvoort uh, betreft is het een uitgemaakte zaak. De badplaats krijgt per direct een lachgasverbod. Unaniem stemden de fracties in de gemeenteraad gisteravond in... met een voorstel van de burgemeester. Zandvoort is met dit lachgasverbod voorloper in Nederland. Het kabinet wil lachgas laten verbieden via de opiumwet... maar dat is, ver, uh, dat is lang nog niet uh, aan de orde dat dat uh, landelijk wordt ingevoerd. Een lachgasverbod is nog niet getoetst door een rechter... Dus dat is nog wel een risico. Wel heeft de burgemeester het volste vertrouwen uh, in de rechter uh, dat hij zo'n verbod goed zal keuren. Uh, dan het volgende. De vrijwillige lifeguards van de Sanfordse reddingsbrigade kwamen afgelopen week maar liefst 84 keer in actie. Waarbij 89 personen werden geholpen. Op de tropische dagen werd tot laat in de avond preventieve uh, gevaren en gereden om duizenden strandbezoekers, baders en zwemmers in de gaten te houden en waar nodig te waarschuwen of te helpen. De oosterwind zorgde ervoor dat opblaas, uh, opblaasobjecten zoals ballen en luchtbellen snel uit de kust werden geblazen en moesten worden teruggehaald. Acht zwemmers werden daarbij naar het strand vervoerd omdat zij op ijzerkracht niet meer terug konden komen. In het weekend was het vooral de watersport die voor het nodige werk zorgde. Zeven kitesurfers en surfers moesten naar de kant gehaald of begeleid worden. Bij, bij de EHBO-post meldden zich 45 personen met een kleine verwonding of een kwallenbeet. 10 keer was een kind korte, lang, uh, korte of langere tijd zoek. Dertien keer was er een groter medisch incident. Onder andere uh, af, vorige week woensdagavond uh, de botsing tussen de twee scooters op de boulevard zoals bekend, die daar plaatsvond. Uh, verder was er natuurlijk ook dat ongeluk afgelopen zondag... met die kiter, uh, waar ook naast de ambulance... ook een traumahelikopter ter plaatse moest komen. Dus het waren kortom drukke dagen voor de reddingsbrigade... en de hulpdiensten in Zandvoort tijdens het mooie weer. Uh, dan stappen we even in de helikopter en kijken we even naar de regio. Namelijk, uh, niet, uh, uh, niet onzinnig om te noemen, is namelijk dat in Alkmaar... Uh, ...vanochtend een grote brand is ontstaan in een parkeergarage. Meerdere auto's staan in brand op de tweede verdieping van een parkeergarage aan het Ritsenvoort in Alkmaar. De brand ontstond vanochtend rond half zeven op de tweede etage en ontwikkelde zich al snel naar een grote brand. Rond half tien vertelde het woordvoerder van de Veiligheidsregio en, en NA Nieuws dat hij verwacht dat het blussen nog wel enkele uren gaat duren... In totaal staan er zo'n 150 voertuigen in het gebouw, vooral van inwoners van de binnenstad, die hun wagens daar s'nachts stallen. Um, dan het volgende, dan springen we weer even terug naar Zandvoort. In het gebouw van het voormalig Spalier komen appartementen en rondom het gebouw komen luxe woningen. Met de sloop van de bijgebouwen is het bouwproject onlangs van start gegaan. Het hoofdgebouw blijft staan, althans de buitenmuren. Het is namelijk een rijksmonument waardoor er strenge regels in afgenomen moeten worden. De omliggende gebouwen die later zijn gebouwd worden gesloopt. In het hoofdgebouw komen zes luxe appartementen. Op het terrein zullen een aantal halfvrijstaande villa's verschijnen. De projectontwikkelaar heeft nauw contact met de omwonenden gehad bij de ontwikkeling van dit project. Het is nog niet bekend wanneer de oplevering zal plaatsvinden. Uh, en om dan af te sluiten met een mededeling van de gemeente, namelijk dat deze week Spaarne Landen alle rolcontainers voor restafval in Zandvoort op een uh, uh, elektronisch administratiesysteem opneemt. De containers krijgen daarom na het legen een registratiechip om de juiste container aan het juiste adres te koppelen. heeft Spaarne aan alle inwoners met een rolcontainer één of meerdere adresstokjes verzonden. Ze verzoeken alle inwoners van Zandvoort en Bentveld met een restcontainer... om niet te vergeten de stickers op de deksel van hun rolcontainer voor restafval te plakken. Heb je geen sticker ontvangen of ben je deze kwijt? Plak dan alsnog even een briefje met je adresgegevens op de deksel. Daar zijn de medewerkers van Spanelanden ook mee geholpen. En uh, ja, tot zover uh, al het nieuws uit Zandvoort en omgeving. Dan, Dank je wel. Dan ga ik uh, weer gelijk uh, verder uh, met uh, een stukje muziek. Lizzie V met Borderlines.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 Cause a little something pushes on Across the borderline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 That's the boy Een race tegen de klok om de herhalingen die ik heb staan uit te voeren. Lizzy, Vier met Borderlines? Dus, Herix, gaan we um, verder? Een coalitieakkoord waar drie weken over gedaan is. Ja. Um, en in de inleiding staat al dat het breed gedragen raadsprogramma daar de leidraad voor was. Uh, waarom wordt er dan nog drie weken onderhandeld?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 nou ja, we duiken heel diep de inhoud meteen. Maar, <laughs> ja. uh, nee, we gaan niet inhoudelijk op de mening. Wordt gezegd, het efficiëntievoordeel wordt niet behaald. Nou, okay. Ik zou dus willen weten waarom niet en hoe zouden we dat dan wel kunnen halen. En, ja, je, moet, je moet juist kijken naar de manier waarop je dingen kunt halen. Ja. En de oplossing is niet om... Uh, het efficiëntievoordeel wordt niet gehaald, uh, dus er moet maar meer geld bij. De oplossing is dan, hoe gaan we dan kijken hoe we uh, de organisatie minder bureaucratisch kunnen laten werken? Of hoe kunnen we die dienstverlening aan de standvoort dus meer verbeteren?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 Ja, Ellen Fournier, dat schuilt uh, Frank Bond achter. En uh, toen dacht ik, hé, hey, ik, uh, ik heb nog een minuut over. <lacht> nou, uh, heb je dan nog iets van uh, zoveel seconden? Had je nog? Ja, dat had ik nog wel, maar ik heb hem uh, uh, zo dom als ik ben... heb ik hem even weggeklikt. Uh, dan moet ik uh, heel rap uh, zijn, want anders dan, uh, ga ik dat uh, echt niet redden... tot aan het uh, nieuws uh, van, uh, je weet wel, 11 uur. Dan komt hij nog een keer, Dandelion, met uh, Paris at the break Daybreak Morning...